12 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag, het kabinet overweegt extra bezuinigingen. Eurotop brengt beurzen niet in beweging. Een aantal waterkeringen uit voorzorg dicht. In het noorden buien, in het zuiden blijft het zo goed als droog en schijnt de zon. De westenwind is matig tot vrij krachtig, aan de kust eerst nog krachtig tot hard. En het is vandaag zo'n 8 graden. Morgen wisselend bewolkt en vooral opnieuw in het noorden buien. Zondag begint droog, maar zondagmiddag... dan volgt er weer bewolking en regen. Om de schatkist op orde te krijgen... denkt het kabinet na over extra bezuinigingen... van 6 tot 10 miljard euro, melden bronnen aan de NOS. Maar vlak voordat de ministerraad vanmorgen begon... wilden de betrokken ministers er maar weinig over kwijt. Vicepremier Maxime Verhagen. Ik heb al uh, eerder keren keer gezegd dat uh, de seinen... Uh, ook gelijk op huidige economische ontwikkelingen op oranje staan. En dat betekent ook dat we afspraken gemaakt hebben... Uh, en daar zullen we ons over buigen als het, uh, de tijd daar is. Mevrouw Schippers, 6 tot 10 miljard extra bezuinigen wordt verwacht. We hebben als kabinet afgesproken... we gaan in februari bij elkaar zitten om uh, te kijken wat moet er gebeuren... Uh, hoe groot is uh, de opgave en uh, uh, hoe gaan we die oplossen. schrikt u van die getallen? Kijk, alles wat we eventueel moeten bezuinigen heb ik liever niet... He, ik heb liever dat de economie lekker aantrekt en dat we dat niet hoeven doen. Maar als het straks blijkt te moeten, dan moet het. En dan moeten we toch kijken hoe we daar weer uitkomen. Maar bent u al wel bezig met dingen te bedenken waarvan u zegt... nou, daar mag in ieder geval niet op bezuinigd worden als het zover is. Want ik kan me niet voorstellen dat u niet nadenkt. Iedereen mag nadenken. En dat doe ik ook. Maar uiteindelijk, pas in februari, kijken we wat er werkelijk moet gebeuren. Natuurlijk weet iedereen wat er in uh, Europa gebeurt. En, uh, en mogelijk dat er uh, volgend jaar iets nodig is. Maar dan heb je eerst de informatie nodig en die is er nog niet. Maar sluit je uit dat er fix gesneden gaat worden in de WW bijvoorbeeld? Nou, ik ga niet zo mijn wilde weg speculeren op allerlei dingen. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken was dat aan het eind van dit rijtje... die zomaar niet gaat speculeren. Verslag even, Marcel Bril, jij hebt ze allemaal gesproken. Waarom zijn ze zo terughoudend? Omdat het formeel zo is dat de cijfers waar het kabinet zich op baseert... er nog niet zijn. Maar er wordt wel danig rekening mee gehouden... als die cijfers er komen ergens de komende weken... dat het wel om dit soort bedragen gaat, dat dit soort bedragen aan de orde zijn. En dan is het volstrekt logisch dat ze daar voor de microfoon... nu nog niet op vooruit willen lopen. En ook dat er niet officieel over gepraat gaat worden... Want ze willen echt eerst die cijfers uh, definitief hebben. Maar reken er maar op dat ze de kop niet in het zand steken. En dat er achter de schermen grondig nagedacht wordt over die extra bezuinigingen. Ja, waar, waar, waar, wordt, er, waar wordt er dan gedacht? Ja, over van alles en nog wat. Ook over taboes waar tot nu toe nog niet over gesproken kon worden. Tussen de VVD, CDA en de PVV. Zoals bijvoorbeeld het versoberen van de hypotheekrenteaftrek. Dus dan zal het niet meer gaan om schraapmaatregelen. Maar om echte hervormingen. Zo lijkt het nu. Maar als die onderhandelingen in de. Nodig zijn, dan zal dat niet makkelijk gaan. Want de PVV denkt heel anders over uh, het oplossen van deze problemen dan uh, het CDA en de VVD. Maar goed, die partijen zitten op dit moment nou ook weer niet op uh, nieuwe verkiezingen uh, te wachten. Waar sommige oppositiepartijen al op hinten. Er is nog wat tijd om te gaan zoeken naar een oplossing. Want pas in het voorjaar is de verwachting, zal in alle hevigheid uh, de discussie los gaan barsten. Dankjewel, Marcel Bril. Meegeluisterd heeft Ronald Plasterk, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Meneer Plasterk, ja, terughoudend zijn ze, de ministers. Uh, wat vindt u van het nieuws, van die extra bezuinigingen? Nou ja, dit, dit, dit, dit, ik kan me voorstellen dat ze daar terughoudend over zijn. Um, kijk, ik vind dat pakket aan bezuinigingen zoals dat nu uh, door het kabinet wordt uitgevoerd, die 18 miljard, daarvan vind ik al dat daar heel veel verkeerde keuzes in zitten. Dat wordt gehaald bij de middeninkomens en lage inkomens, terwijl ze voortdurend de hoge inkomens ontzien. Ja. Um, en het is voortdurend schrapen, omdat men uh, ja, taboes heeft op allerlei lange termijn maatregelen, zoals het werd al genoemd, uh, bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek. Ja. En ja, ik denk dat, dat je voor de lange termijn zou moeten gaan. Ja, 6 tot 10 komt erbij, zeggen ze. Ik bedoel, dat, dat is niet niks. Nou ja, daar zit natuurlijk ook nog wel een keuze tussen de korte en lange termijn. Je noemde het al. Eh, je, ook alle internationale adviezen van de OESO en andere organisaties die zeggen... het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je voor de lange termijn... Eh, je economie en je financiën, wat dan heet, houdbaar maakt. En dat betekent dat ja. we uiteindelijk een, een boekje, helemaal het het huis boekje op orde hebben. En dat nou, betekent ingrijpen in, in bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ja. Die kant moet het echt op? Die kant. Ja. Kun je, want daar wordt echt voor, voor 11 miljard uh, ja, uh, verspijkerd. Waarvan een deel terechtkomt waar het voor bedoeld is... namelijk gewoon mensen helpen bij de ja. aanschaf van een, van een huis. Ja. Uh, maar voor een deel ook echt terechtkomt... bij groepen die dat niet nodig hebben in die mate. Dan nog even dat andere onderwerp, Europa. Het nieuwe verdrag dat de uh, 17 eurolanden landen willen. Uh, dat moet leiden tot strengere begrotingsdiscipline. Uh, we hoorden vanochtend premier Rutte op, uh, op de radio... Die, die was er enthousiast over, die is opgetogen... Um, in de Kamer is uh, discussie geweest uh, of er wel of niet meer bevoegdheden uh, naar Europa moeten. Uh, wat vindt u van, van de uitkomst van vannacht? Ja, kijk, Rutte is geloof ik uh, vanaf zijn geboorte opgetogen. Dus ja, dat is een mooie eigenschap <lacht> om te hebben. Maar ik weet als je daar nou kijkt, is het toch een, een bizarre uitkomst. Want we hebben nu dus behalve de Europa van de 17 in de eurozone en de 27 in Europa, krijgen we nu de Europa van de 25. Hè? Want dan doet Engeland en Hongarije niet mee. Die doen definitief niet mee, de rest waarschijnlijk ja, wel, hè? Ja, dus je krijgt toch een ernstige scheuring binnen die, die 27. Um, zijn er zijn afspraken gemaakt waarvan het nog niet helemaal duidelijk is. Want en sarkozy aan de ene kant en Rut aan de andere kant spreekt elkaar tegen over... hoeveel bevoegdheden er nou uiteindelijk naar Brussel bij zullen moeten komen. Uh, er is niks afgesproken om de financiële sector te beteugelen... wat, wat toch uiteindelijk onderliggend een groot deel van het uh, probleem is. Uh, dat, dat steunfonds, hè, dat mag niet als bank gaan optreden... wat toch in de ogen van velen eigenlijk de enige manier is... om uiteindelijk die markten tot rust te brengen. Hmm. Dus, ja, ja, ik een lang lijstje met, met, met kanttekeningen, als ik u zo hoor. Dan, dan zeg ik, de PvdA uh, steunt het niet. Nou ja, ik... ik, ik Kijk, ik hoop dat het op de allerkortste termijn uh, iets doet om acuut uh, de nood uh, te lenigen. Dat, dat ben ik niet van overtuigd, maar laat dat hopen. Maar steunt u het, het, plan? Uh, uh, en, en dan denk ik dat het onvoldoende is om het voor lange termijn de euro stabiel te maken. U steunt het plan niet? Nou ja, ik denk dat het in ieder geval onvoldoende is. En dan, dan, dan moeten we nog even kijken of, of het kwaad kan of dat het uh, dat niet kan. Kijk, op de allerkortste termijn moet er nu iets gebeuren. En dan hoop ik dat dit voldoende is. Dat is niet aan, aan de politiek om te worden. Dus je steunt worden. het voorlopig, als ik het zo hoor. Ja, en dat heb ik ook altijd gezegd. Dus, dus ik, ik vind dat op de termijn van weken en misschien maanden moet er nu alles, alles helpt. En dan hopen we maar dat het voldoende is. Ja. Maar als we op de lange termijn Europa zo willen gaan inrichten... Eh, dat die euro stabiel wordt en dat Europa stabiel wordt... dan denk ik dat er een veel steviger pakket aan maatregelen moet komen... dan wat er nu ligt. Ik dank u wel voor deze eerste reactie. Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. De Europese effectenbeurzen leidt het resultaat van de Eurotop tot weinig beweging. Uitkomsten komen niet als een verrassing. Deze week tekende zich al af dat de Eurolanden een nieuw verdrag gaan tekenen. En dat Groot-Brittannië niet wil meedoen, hoorde er net over. De Ajax-index opende lager, maar de verliezen waren na ruim een uur weggewerkt. Meer effect dan de Eurotop heeft de laatste test voor de Europese banken. ING, dat voor de test slaagde, staat op winst. SNS Real, dat extra kapitaal nodig heeft, is in Amsterdam een van de grote verliezers. Ierland gaat akkoord, uh, het akkoord van de Eurotop van vannacht mogelijk voorleggen aan de bevolking. Volgens de Ierse minister van Europese Zaken denkt de regering serieus na over een referendum. In de komende weken wordt daarover een besluit genomen. Tijdens de top is afgesproken dat er een nieuw verdrag komt tussen die 17 landen. Op die manier moet de schuldencrisis beter worden aangepakt. Groot-Brittannië wil daar niet aan meedoen. De Britten vinden het onaanvaardbaar als Brussel meer macht krijgt. Dit is het NOS-journaal, het door Altmegens. Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist heeft een leraar op non-actief gesteld... omdat hij een leerling vol in het gezicht heeft geslagen. En dat gebeurde tijdens een studiereis, zegt de rector. Ik heb begrepen dat uh, leerlingen in de bus aan het eten waren. En dat ze met dat eten aan het knoeien waren. En dat een van de collega's zich daar aan stoorde... een aantal dingen gevraagd is aan de jongens om op te ruimen. En... Uh, uit het niks. Het is afschuwelijk. Een leerling een stomp in het gezicht heeft gegeven. Ja, met het gevolg dat die leerling een tand verloor. De directie van de school in Zeist wil vandaag bepalen wat er met de leraar gebeurt. Beheerders van dijken en waterkeringen zijn extra waakzaam in verband met de hoge waterstanden. Door een combinatie van westerstorm en vloed dreigt op veel plaatsen hoog water. Vanmorgen is in Groningen de waterkering bij Termunterzeil uit Voorzorg gesloten... En straks om 1 uur gaat de Hollandse IJsselkering dicht. Die ligt tussen Capelle en Krimpen aan de IJssel. Het was het eerste deltawerk na de watersnoodramp van 1953. De Rijkswaterstaat heeft voor vandaag hoogwater voorspeld... in vijf van de zes kustsectoren. Dat komt ongeveer eens in de twee jaar voor... als de waterstand drie meter of meer boven NAP stijgt. In Schotland zitten nog tienduizenden huishoudens na de zware storm van gisteren zonder stroom. Volgens de Schotse regering wordt er hard gewerkt om de stroomvoorziening te herstellen, maar dat kan nog het hele weekend duren. Door de zware storm knapte veel elektriciteitsmasten. Er werden gisteren windstoten gemeten van 260 km per uur. Het openbare leven in Schotland lag stil. Vandaag zijn veel scholen en bedrijven weer opengegaan. Het openbaar vervoer ondervindt nog wel problemen doordat er veel bomen op de weg liggen. Goed nieuws vanochtend bij de commissie De Wit. De enquêtecommissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. Klaas Knot, de nieuwe president van de Nederlandse Bank... voorspelde daar dat de Nederlandse staat... al het geld dat in de bankencrisis is gestoken wel terug zal krijgen. Wilke Boom, onze verslaggever bij die parlementaire enquêtecommissie. Wilke is dat een meevaller? Ja, dat mag je zo wel noemen, want de staat heeft de afgelopen jaren... tientallen miljarden aan leningen en garanties aan de banken verstrekt... en in banken gestoken. ABN AMRO werd bijvoorbeeld gekocht voor 16,8 miljard. Nou, het zag al lange tijd bepaald niet naar uit dat dat geld allemaal terugkomt. Uh, ABN AMRO is op dit moment bijvoorbeeld maar een miljard of acht waard. Maar volgens Klaas Knot, de president van de Nederlandse bank... kan dat dus op de iets langere termijn nog best eens gaan meevallen.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 Wilco, waarom zat Klaas Knot daar eigenlijk? Nou ja, Knot uh, moet toezicht houden op de banken als president van de centrale bank. En hij is bevraagd over hoe het beter moet in de toekomst. Over hoe voorkomen kan worden dat er nog een keer zo'n bankencrisis ontstaat... met alle nare gevolgen van dien. Nou, Volgens Knot moet er beter toezicht komen. Moeten er ook scenario's worden gemaakt voor het ondenkbare? Vroeger gebeurde dat niet voor de val van Lehman Brothers in 2008. De Nederlandse bank doet dat volgens hem nu wel. En hij beloofde de commissie De Wit ook... Dat want als die een parlementaire commissie stiekem wil voor het bankwezen... om goed geïnformeerd te worden over problemen in het financieel stelsel... dan zal de Nederlandse bank daaraan meewerken. Laat ik het zo zeggen dat als u daartoe uh, zou besluiten in goed overleg met hem... dan zouden wij daar onze volledige medewerking aan uh, verlenen. Het is zo dat ook in het kader van de huidige uh, schuldencrisis... er wel eens uh, het instrument van de vertrouwelijke briefing van de Kamer ook is gebruikt. En volgens mij is dat eh, alle betrokkenen eh, zeer goed, eh, goed bevallen. Wij zullen dan natuurlijk wel eh, wijzen op dat het ook echt een stiek, commissie stiekem moet zijn. We zullen wel de nodige waarborgen, eh, ook voor het stiekeme moeten zijn. Dat het stiekeme ook stiekem eh, blijft. Ja, tijdens de afgelopen bankencrisis in 2008 stond de Tweede Kamer eigenlijk buitenspel. Minister Bos die, die, die gaf miljarden uit onder het motto noodbreekt wet. De Kamer kwam er niet aan te pas. Nou, sommige partijen vinden zo'n commissie stiekem, naar analogie van de commissie stiekem voor de inlichtingen en de veiligheidsdiensten, een mooie oplossing om toch beter op de hoogte te blijven. De Nederlandse Bank wil daar dus aan meewerken. Nou, het verhoor van Klaas Knot is inmiddels afgelopen. Vanmiddag komt minister Jan-Kees de Jager bij de commissie de Wit. En hij is dan voorlopig... De laatste, al komen er volgende week misschien nog een paar Belgische bankiers langs. Welkom Boom, dankjewel. We hebben verkeersinformatie bij de AWB. John Bakker. Met files op de ring van Amsterdam, de A10 tussen knooppunt Koenplein en Westpoort, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Dankjewel. 13 over 12 de hoofdpunt uit deze uitzending, kabinet, overweegt extra bezuinigingen. Het aantal waterkeringen gaat uit voorzorg dicht. En de miljarden die de Nederlandse staat heeft gestoken in de banken... om die door de kredietcrisis te helpen, die komen terug met een plus. Dat heeft president Klaas Knot van de Nederlandse Bank gezegd tegen de commissie De Wit. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen hier op Radio 1, de NCRV en Lunch.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 Goedemiddag, welkom bij lunch. Steeds vaker duiken berichten op over Russische journalisten... die zomaar het ziekenhuis in worden geknuppeld. Hoe zit het met de buitenlandse collega's? Kunnen die dan nog wel werken? Kiesja Hekster vertelt. En hoe maak je als journalist een spannend verslag van de EU-top? Bij Paul Witteman maakt ze er een filmtrailer van. Gibt deze een eigen een niet? Nee, voor de France, maar voor het monde. In de nieuwe aflevering van de Nationale Nieuwsvis is zometeen Jaap Janssen uit Bokstel. De kandidaat wilt u ook meedoen aan de quiz? Mail dan uw naam en uw nummer naar Nationale nieuwsvis@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Met, de, met daar ben ik met de beetje nieuws van vandaag. Het weekblad Grazia heeft de Mercure Award gewonnen als tijdschrift van het jaar. Volgens de jury heeft Grazia een gat gebikt in een overvol vrouwensegment. Daarnaast oogt het weekblad als een maandblad. De prijs voor hoofdredacteur van het jaar ging naar het duo Yilda van der Bijl en Linda de Mol van Linda. En vorige week ging deze titel naar de hoofdredacteur van Grazia. Deze zomer op 1 juli legt Hans LaRouche na bijna 10 jaar het hoofdredacteurschap van de NOS neer. Toen hij zijn vertrek eerder dit jaar aankondigde, zei hij dat hij even ging nadenken over een vervolg. Dat vervolg lijkt gevonden. Hans de goedemiddag. Goedemiddag. Want dat vervolg is, Hans? <laughs> nou, een van de dingen die ik ga doen is, en daar heb ik vanmorgen over getwitterd, is een, uh, een boek schrijven over nou ja, alles wat stiek aan het veranderen is en is veranderd. En een boek betekent jouw memoires? Nee, want dat vind ik te saai. kijk alleen maar zeggen van en toen en toen en toen. Uh, dat is volgens mij niet zo interessant. Ik heb wel heel veel meegemaakt natuurlijk. Verhalen over nou ja, oorlogsverslaggeving, uh, de, de, de, de totale digitalisering van het nieuws. Uh, daar wil ik het dus wel over hebben met, met, met mijn herinneringen en de gebeurtenissen als illustratie. Maar ik wil dat het over de journalistiek gaat en alles wat er, wat er uh, aan de orde is. En dat het interessant is voor mensen om te lezen die geen journalist zijn. Op Twitter laatst ook dat je mensen in wil gaan schakelen. Dat heet crowdsurfing volgens mij in internettermen. Uh, wat is precies de gedachte? Nou, ik denk dat heel veel mensen allerlei vragen hebben over uh, hoe het uh, over het nieuws hoe het werkt, uh, hoe het achter de schermen werkt. Keuzes met name en ik wil dus uh, Twitter binnenkort en, uh, en mijn website die, die, die op 1 januari start gebruiken om gewoon te inventariseren wat mensen van mij willen horen. En dan gaat het niet over zes jaar geleden dat ene verhaal, uh, waarom heb je toen die spreker gevraagd, maar gewoon iets grotere keuzes die met journalistiek te maken hebben. Ik denk dat, dat er heel veel vragen leven die niet altijd bij, uh, bij journalisten bekend zijn en waar je heel goed antwoorden op, op kan geven. Het gaat ook over je NOS tijd neem ik aan, de grote veranderingen die daardoor doorgevoerd zijn. Uh, ga je dat ook beschrijven? Jazeker, ja. Wat, wat zijn de ja, grootste wat... veranderingen geweest wat jou betreft? Uh, nou, er zijn twee dingen die heel belangrijk voor mij zijn. Dat is het bijeenbrengen van alles, radio, televisie, internet. En het dus versterken van de kracht van de journalistieke organisatie. Dat is de ene kant, zou je ze kunnen zeggen, de binnenkant. En aan de andere kant, de volstrekt andere contacten die je hebt met het publiek. Eh, dat je, uh, dat je nou ja, vaker, veel vaker samenwerkingsverbanden aangaat samen nieuws maakt, de kennis aan boord en de ideeën aan boord, die buiten de redactie bestaan, in plaats van dat je je alleen maar beperkt tot wat er op de redactie leeft. Bij leven en Welzijn, wanneer is het boek klaar? Uh, ik moet het ongeveer in mei klaar hebben, en dan zou het in het najaar uitkomen. Dat is de bedoeling bij vrij Balans. Hans La Roes, dank. Succes. Dankjewel. Hans Steeuwen en Ruby Wax hebben samen een reisprogramma over IJsland gemaakt. Putting it on the Map heet het eenmalige programma dat uitgezonden wordt op Comedy Central. Het gelegenheidsduo wil IJsland op de kaart zetten als toeristische trekpleister. 18 december is deze uitzending te zien om 8 uur s avonds op Comedy Central. Bo van Erven Dorens loopt zich warm voor de oudjaarsconferentie die hij dit jaar gaat houden op SBS6. Gisteravond trad hij op in het Comedy Café Amsterdam en het ging zo. Bye. Het was twee weken voor de oudejaarsconferentie, het is echt hoe moet je in godsnaam grappen maken. Ik heb dus resultaten van laagdrempelige, sommige mensen zeggen niveauloze tv-programma's. Uh, ik kan het niet ontkennen, uh, ik ben naar SBS' gegaan voor de inhoud. Ja. <laughs> ja, dat is dat anders ook. In de eerste van in de geschiedenis van de SBS zit dat er ja, niet heel erg makkelijk te verstaan. Maar de conferentie van Bo wordt uitgezonden in het programma De Wereld Draait Door. Daarin gaat hij uitdagingen aan, zoals het overzwemmen... Uh, sorry, De Wereld van Bo heet het programma. Daarin gaat hij uitdagingen aan, zoals het overzwemmen van het kanaal... en het geven van een oudejaarsconferentie. Op facebook.com slash ncvlunch is ook meer van Bo's optreden te zien. Een cameraman van GeenStijl.tv heeft de politie kunnen helpen met beelden die bij het toeval van twee overvallers maakten. Bij de overval op het Amsterdamse Buik, eh, meerplein gingen de daders er met een aanzienlijk geldbedrag vandoor. De cameraman legde twee mannen met gezichtsvermomming vast die op een scooter vluchten. Ondanks de vermomming werd een van de twee daders herkend op de beelden. Brit, Imke en Imke Wieringa worden presentator bij RTL 5. De twee meiden die bekend werden als kandidaten van Take Me Out... en Echte Meisjes in de Jungle gaan programma's maken voor de zender. Eerder maakten Brit en Imke items voor de video-website van RTL. En dat ze een opmerkelijk duo vormen. Dat blijkt ook wel bij Ik hou van Holland. Waarbij dat dit spelletje Zeg eens Eu spelen. Zeg jij zegt alleen maar Eu. Jij niet dan. Nee, jij bent erger dan mij, dan ik. De spanning ja, dat is Dit mijde. is ook correcter, Imke. 90 seconden. Is eigenlijk is het Imke, niet Imke. Oh, sorry. Oké. Okay. Imke. Imke. Imke. Ja, Linda. Goed. Oké. Okay. Je toon is zeggen. gezet. Ja, precies. De ons ontstaan de wereld van de Star Trek-fans... beter bekend als Trekkies. Mr. Spock, een van de hoofdpersonen uit Star Trek... u weet wel met die puntige oren wat eigenlijk een vrouw moeten zijn... Dat zegt Nichelle Nichols, de vrouw die de rol van Uhuru speelde in de serie tegen de Huffington Post. In de eerste versie van het script kwam Nichols, eh, die, dat Nichols kreeg was de figuur van Spock, een vrouw. Ook zij met puntige oor had moeten krijgen is eh, niet bekend, maar het is wel waarschijnlijk. De Tros gaat ons een inkijkje geven bij het Openbaar Ministerie. van 12 februari presenteert Jaap Jongbloed een driedelige tv-serie... met als titel Fatale Fouten. Tros-presentator Jaap Jongbloed, goedemiddag. Goedemiddag. De titel is spannend. Wat gaan we te zien krijgen, Jaap? Uh, de, het hele proces van zeg maar, het moment dat er een misdrijf is gepleegd... en uh, tot aan de aanhouding en veroordeling van, uh, van een verdachte. En Het gaat dus meestal om zaken die inderdaad zich herhalen. Dus Bijvoorbeeld uh, ja, een pyromaan die op uh, verschillende momenten uh, ergens brand uh, sticht. Of een serie verkrachter. Uh, dat soort zaken zijn het. En het geeft een inkijkje inderdaad uh, in uh, hoe de, de, het openbaar ministerie en de politie... dan qua opsporing uh, uh, te werk gaan. Betreft een samenwerking tussen de TROS en het OM. Waarom wil het OM meedoen? Ja, het OM heeft uh, denk ik een beetje, dat, het, het, het is een beetje in het kader van de toenemende openheid die er nu eindelijk bij de rechtelijke macht en bij het Openbaar Ministerie ook is. Ik denk dat het een beetje verband heeft met het feit dat uh, advocaten natuurlijk ontzettend vaak de boeken opengooien en de dossiers op tafel van journalisten leggen. En dat het Openbaar Ministerie beseft dat het nu ook wel handig is om eens een keertje zelf uh, opening van zaken te geven. Heeft het ook te maken, Jaap, met het feit dat het Openbaar Ministerie een aantal keren behoorlijk nat gegaan is met allerlei fouten? Nou, ik denk, dat zou best kunnen hoor. Dat hebben ze ons niet verteld. Maar dat zou best kunnen dat het, dat, dat, dat het ook zo is. In ieder geval is het wel zo dat wij ook, daarmee heet de CD ook van Fouten, dat wij uh, uh, zowel de fouten van de dader. als ook van het Openbaar Ministerie. in alle openheid uh, mogen weergeven. En uh, ja, wat, wat, wat we zien is waar, dus het kat-en-muisbel. Hoe, hoe dat plaatsvindt tussen uh, de dader. en uh, die dan nog niet gepakt is. en het Openbaar Ministerie en de politie. waarbij uh, het ene moment het Openbaar Ministerie op een dwaalspoor gezet wordt. en het andere moment inderdaad uiteindelijk de dader. de fatale fout maakt, waardoor die gepakt wordt. Ik kan me voorstellen dat de advocaten van tegenpartijen. van de zaken die jullie gaan filmen, uh, filmen dat die smullen van dit beeldmateriaal? Nou, dat weet ik niet. Want uh, het is in ieder geval zo dat het uh, afgeronde zaken zijn. Er zijn een paar dingen die zijn wij nu nog aan het onderzoeken en uh, die, uh, die lopen nog maar zullen voordat ze uh, uitgezonden worden. In ieder geval afgerond moeten zijn. Dus uh, ja, het, uh, wat dat betreft... Uh, maar afgerond ik, betekent ook hoger beroep? Uh, dat betekent ook hoger beroep, ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dat zal de voorwaarde van het OM zijn geweest. Want als ze daar iets doen wat niet helemaal deugt, dan kan die hele zaak zo de prullenbak in met een beetje pech. Ja, nee, precies. Dat willen zij nog steeds niet nemen. Dat is overigens een risico wat advocaten wel uh, willen ja. nemen of wel bewust nemen. En uh, ik, ik denk dat het een beetje samenhangt dat die ongelijkheid een klein beetje willen opheffen. Fatale fouten gaat uh, in februari lopen. Vanavond eerst nog een aflevering van Vermist. Ja. Um, uh, waarom en moeten niet, we gaan? niet alleen vanavond, maar inderdaad. Vanavond gewoon weer vermist. We hebben het nu even over vanavond. Wat, uh, waarom moeten we kijken? Nou, we moeten onder andere kijken, omdat wat we vaker hebben in ons programma... zijn zaken van uh, kinderen die geadopteerd zijn, afkomstig zijn uit een uh, Zuid-Amerikaans land. Uh, heel vaak. En uh, die, dan heel die dan hier heel goed opgevangen worden. Heel veel adoptiegezinnen doen fantastisch werk. Maar uh, uh, ja, wat, wat, wat heel bijzonder is, ze willen uiteindelijk toch graag hun biologische ouders zien... We hebben een, een geadopteerde jongen, inmiddels een man. Die heeft uh, al eerder bij spoorloos ook geprobeerd om zijn moeder te vinden. Uh, toen werd de moeder gevonden en bleek dat zij uh, ja, waarschijnlijk uh, uh, dat het helemaal niet de moeder was. Wij zijn opnieuw gaan zoeken voor hem. En nu blijkt dat het misschien iemand is die haar naam geleend heeft. En dat we, dat, dat we terecht zijn gekomen in een soort van complot van kinderhandel daar in Zuid-Amerika. En dat is wel een heel bizar verhaal waar wij vanavond aan het gaan besteden. En sowieso spannend. Dat was vanavond in Vermist en dus vanaf uh, februari de 3-derde TVC Fatale Fouten. Jaap Jongbloed, ja. dankjewel. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles, naar blokken. Het Mediaarchief. 9 december 1992 werd de scheiding van Prins Charles en Lady Di officieel bekendgemaakt. Na jaren zwijgen vertelde Diana in 1995, dus drie jaar later, aan BBC journalist Martin Bashir over het mislopen van haar huwelijk met Charles en de rol van Camilla Parker Bowles. Well, from people who minded and cared about our marriage. Yes. What effect did that have on you? Pretty devastating. Rampant bulimia, if you can have rampant bulimia, and just a feeling of being no good at anything and being useless and hopeless and failed in every direction. Wow. Yeah. And with a husband who was having a relationship with somebody else? Was a husband who loved someone else, yes. You really thought that? Mm-hmm. I didn't think that. I knew it. Do you think Mrs Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well there were 3 of us in this marriage. So it was a bit crowded. 8 april 2005 trouwde Charles met zijn Camilla. Na het interview met Diana was de naam van journalist Martin Bashir gemaakt. Ze maakte in 2005 een omstreden interview met Michael Jackson waarin zijn omgang met kinderen ter sprake kwam. Dit is Radio 1 Lunch. Frank Dumarsh. In Moskou en Sint-Petersburg zijn na de parlementsverkiezingen van afgelopen weekend voortdurend demonstraties van anti-Poetin en Medvedev eh, met betogers. We zien daar beelden van op tv, maar zien de Russen dat zelf ook? Of is de censuur zo sterk dat de bevolking daar verstoken van blijft? Voor de NOS is correspondent in Rusland Kiesja Hekster aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Is er Rusland sprake van censuur of valt het allemaal wel mee? Uh, nou, er is sprake van zelfcensuur eigenlijk op de televisiezenders. Dus uh, de, de eindredacteuren en de programmadirecteuren van de televisie. Het is niet zo dat die rechtstreeks van het Kremlin de opdracht krijgen... ...je mag dit niet uitzenden, maar ze weten het een beetje uit ervaring. Uh, er is een uh, verhaal dat ze iedere vrijdag bij het Kremlin op bezoek gaan... ...en dat ze dan het programma doornemen van Poetin en Metvede van de volgende week. En dan weten ze een beetje waar ze aandacht aan geacht worden te besteden. En dat doen ze dan dus ook uh, braaf. Um, dat geldt voor de televisie, voor de kranten, de radio en het internet gelden andere regels. Die kunnen min of meer vrij berichten over wat ze willen, als ze dat willen in ieder geval. Want een deel van die andere media die is ook weer in, uh, in staatshanden. En die doen dat natuurlijk niet. Maar als je de vraag stelt, krijgen de Russen te zien wat er op straat gebeurt? Dan is het antwoord grotendeels nee. Uh, behalve dat een paar dagen geleden voor het eerst ook op de staatstelevisie aandacht werd besteed aan de demonstratiesite in een hele negatieve, uh, op een hele negatieve manier. Er werd gezegd, kijk, de raddraaiers gaan de straat op. Maar ik denk zelfs dat het feit dat het überhaupt op televisie te zien was... dat dat al uh, vooruitgang is. Ja, maar wel bijzonder. Dus want op zich zou je verwachten dat er ook gewoon normaal aandacht aan besteed wordt. Maar dat gebeurt niet, zeg je? Het gebeurt alleen maar heel gekleurd. Ja, nou, er wordt eigenlijk, er is natuurlijk niet de eerste keer nu dat er geprotesteerd wordt. Het is wel de eerste keer dat het wat grootschaliger is. Maar er wordt uh, in Moskou regelmatig geprotesteerd. En dat wordt uh, altijd voorkomen ge genegeerd door de televisie. Hoe zit het met internet? Is daar wel sprake van een grotere vrijheid als het om Russen gaat? Ja, zeker. Dat is ook een van de redenen, die, denk ik, dat, uh, dat er veel aandacht is voor de demonstraties. Dat heel veel Russen ervan af weten, namelijk dat het internetgebruik aan het toenemen is. Er is nu ongeveer een derde, iets meer dan een derde al, van de Russen aangesloten op het internet. Maar dat beperkt zich natuurlijk vooral tot de grote steden. Moskou, Sint-Petersburg, zijn nog een paar hele grote steden in, uh, in Rusland. Maar op het platteland kan je nog steeds helemaal verstoken blijven van al het nieuws, omdat je enige bron van informatie uh, de televisie is. Betekent dat dat er op internet ook meer vrijheid is en dat ook meer vrijheid genomen wordt? Dat daar ook dingen te zien zijn die je dus niet op de, de, de reguliere media ziet? Nou, ik zou zeggen, alles is op uh, internet te zien, alles. Dus je kan, uh, hè, je kan hier ook op YouTube, daar kan je, daar, je hebt hier ook een uh, Russische variant van. En daar kan je alles zien wat je maar wil. Daar wordt Poetin voor de meest verschrikkelijke dingen uitgemaakt. Ik denk dat uh, de sfeer op internet hier in Rusland nog veel gepolitiseerder is dan in Nederland. Dus ook de beledigingen aan het adres van het leiderschap, die zijn veel erger nog dan je bij ons zou, uh, zou verwachten. Dus het, het internet wordt grotendeels met rust gelaten, niet helemaal. Maar um, het is een belangrijke bron voor de demonstranten... ook om de informatie niet te verspreiden, natuurlijk, ja. Er was uh, toch er een, een soort bedrijfsongeluk geweest... met een filmpje van Poetin die uitgejouwd werd. Ja, dat was een heel grappig verhaal. En in zin Dat uh, dat werd live op televisie uitgezonden. Hij was, uh, dat was tijdens de parlementsverkiezingen uh, voor de campagne daarvoor. Toen ging hij naar een Olympisch stadion hier. En daar stapte hij de ring in naar een uh, vechtsportgala. En je zou natuurlijk denken dat dat een beetje zijn aanhang is die daar in de zaal zit. Omdat Poetin zelf ook een actief uh, judoer is. Maar uh, dat was een regiefoutje van zijn campagnestaf. Want de mensen in de zaal... Begonnen hem uit te joelen. En dat was dus live te zien op de televisie. Dus een paar uur later wist de televisie zo niet hoe snel ze die beelden moesten vervangen. Of althans, de beelden bleven wel hetzelfde. Maar het geluid was veranderd. Dus je kreeg alleen nog maar het gejoel te horen. Maar er was een gejuich, moet ik zeggen. Juist. Ja, ze ja, ja. Juist alsof hij ja. toegejuicht werd. Maar het was natuurlijk al te laat, want op internet waren die beelden met al uh, het gejoel wel degelijk te vinden. Toen is uh, de campagne -staf heeft nog geprobeerd om te zeggen dat dat gejoel niet voor Poetin was, maar voor de Amerikaan die verloren had van de Russen uh, bij dat rechtspoortschala. Uh, <lacht> maar het, de schade maar was trapte, al aangegeven. Ja, om maar een voorbeeld te geven, daar trapte de, de ja. mensen in de zaal ook niet in. Die gingen naar de website van die Amerikaan. En die schreven, nee hoor, wij Russen hebben heel veel bewondering voor jou. Dat was echt bedoeld aan het adres van Vladimir Poetin. Dus zo sterk is dat internet hier. Ja, ja, ja. Als buitenlandse correspondent kan je wel gewoon je werk doen? Ja, ik kan hier grotendeels gewoon uh, mijn werk doen. Dat geldt niet voor helaas voor mijn Russische collega's. Voor hen is het veel moeilijker... Russen zijn niet zo heel erg geïnteresseerd... wat het buitenland uh, van ze denkt. Want het buitenland denkt toch altijd slecht van ze. Zo denken ze. Dus daar hoeft ze niet altijd veel energie in te steken. En bovendien, ik ben natuurlijk niet degene... die hier, net zoals mijn Russische collega's, gaat graven... in allerlei dossiers van corruptie en uh, machtsmisbruik. Dus ik ben relatief uh, onbelangrijk ook gewoon. Tisha Hekster in uh, Moskou. Dank. We gaan... Uh zometeen verder praten met onze Mediaforum. Gaan we praten over alle nieuwzaken die figureren? Althans Erdogan van de Varen en Max van Wezel van Vrij Nederland zijn te gast. Zometeen naar de hoofdpunten van het nieuws van Dorat Megas. Radio 1 Het NOS-journaal. Ierland gaat het akkoord van de eurotop van vannacht mogelijk voorleggen aan de bevolking. Volgens de Ierse minister van Europese Zaken denkt de regering serieus na over een referendum. In De komende weken wordt daarover een besluit genomen. Tijdens de top is afgesproken dat er een nieuw verdrag komt tussen de 17 Eurolanden. Het kabinet bezuinigt mogelijk miljarden meer dan tot nu toe werd aangenomen. Denk na nou over extra bezuinigingen van 6 tot 10 miljard euro, zeggen bronnen in Den Haag. Volgens die bronnen betekent dat mogelijk dat er wordt nagedacht over ingrijpen in de hypotheekrenteaftrek... en het weghalen van geld bij WW-uitkeringen. Beheerders van dijken en waterkeringen zijn extra waakzaam in verband met de hoge waterstanden. Door een combinatie van westerstorm en vloed dreigt op veel plaatsen hoog water. Vanmorgen is in Groningen de waterkering bij Zeil uit Voorzorg gesloten. En om 1 uur gaat de Hollandse IJsselkering dicht. Die ligt tussen Capelle en Krimpen aan de IJssel. En Kroatië heeft in Brussel het verdrag over toetreding tot de Europese Unie ondertekend. Als alle lidstaten het verdrag bekrachtigen, dan wordt Kroatië op 1 juli 2013 lid van de EU. Het land is dan de 28ste lidstaat. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Over de noordelijke helft van het land trekt vrij veel bewolking met af en toe een bui. Tijdelijk breekt nog even de zon door. De meeste buien trekken over het waddengebied en daar is een kleine kans op onweer. In het zuiden is meer ruimte voor de zon en blijft de neerslag beperkt tot een enkele lokale bui. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind en langs de kust is de wind krachtig tot hard. De temperatuur stijgt naar een graad of acht. Morgen wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen het noorden maakt kans op een enkele lichte bui. Bij een overwegend matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen... wordt het 5 graden in het oosten tot 7 graden aan de westkust. Zondag is in de ochtend nog ruimte voor de zon. In de middag raakt het vanuit het westen bewolkt en later in de avond en nacht volgt regen. Het wordt dan ongeveer 6 graden bij Verkeersinformatie. file door een spoedreparatie op de ring van Amsterdam. De A10 tussen knooppunt Koenplein en Westpoort. Twee kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag als gasten Alton Erdogan. Hoofdinformatieve programma's bij de Varen. Max van Wezel van Vrij Nederland. en De baas van het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Nee, vroeger. Vroeger of oh, vroeger? Nee, al lang vroeger. niet meer. Hoe lang ben je het niet meer, Max? Al oh, zeker een jaar uh, niet meer. Excuses. <laughs> Dat was mij ontgaan. Zo vaak kom ik ook niet. Welkom, desalniettemin. Max van Wezel van Vrij Nederland, Alton Erdogan van uh, de Vara. En nu zeg ik het nog een keer en nu zeg ik het goed. Ja, um, laten we beginnen met deze cover. Alton, wat, wat, wat, waar, waar kijk je naar? Vrij Nederland? Nou, een beetje Borstenman, wat ik geloof ik wel ben, die herkent oh. daar direct borsten in. Zonder twijfel. Uh, het is een cuffer waarmee Vrij Nederland een uh, mercuur won. Gisteren. Daar gaan we het over hebben. Daar maar gaan we het over maar hebben. jij kijkt naar borsten. Wat... Ik kijk zeker naar borsten. Daar is Max? geen enkele twijfel over mogelijk. Uh, op de redactie van Vrij Nederland is er maandenlang discussie of dit nou billen of borsten zijn. Het is namelijk heel bizar. Want hoelang... ik, ik ben ervan overtuigd dat je naar billen kijkt. Maar ja. Het zijn borsten. Ik heb het uh, vanochtend gevraagd aan uh, Robert van der Grienta... ...junked hoofdredacteur die dat seksnummer gemaakt heeft... ...waar dit de cover van is. Uh, hij zegt borsten. Zonder, dus dat is het enige goede antwoord? Ik denk dat hij het weet. Het is bij deze onthuld. Maar je kunt het niet zien. Het is een onmiskenbaar een cleavage namelijk. Maar goed, daar kunnen wij nog uren uur over door. Een cleavage. Ja, Zo heet dat stukje tussen de borsten. Ja, ik zei al. Is, is een is soort de, van borstelman ben dat ik Dat is de Gwen Canyon, zeg maar. maar ja. oh. ja. Goed, ik vraag, ik vraag het alleen maar omdat inderdaad deze cover... Max, ja. gefeliciteerd. De Mercure gewonnen heeft de prijs... Voor, die uitgereikt wordt voor, voor tijdschriften en tijdschriftenmakers. Um, deze cover is gemaakt door Jaap Biemans. Is het de reden voor een feestje bij jullie, zoiets? Ja, dat is zeker, want het gaat natuurlijk uh, een beetje droevig... met uh, alle gedrukte kranten, maar ja. zeker de, de, de, ja, met de opinieweekbladen... Uh, ja, het is echt vecht, een beetje vechten tegen de bierkaai. Dus je bent ontzettend blij als je, als je een keer opvalt... en als je een keer in de prijzen valt, absoluut. En deze cover viel op? Zeker, al was het maar vanwege uh, de combinatie... lang leven de inhoud en twee borsten. Ja, dat is is was een, een mooie Dat staat erboven, ja, VN, als onder, als onder ja. hoe heet het, onderkopje. Lang leven uh, de inhoud, is een soort van VN. Ja, is dat? Ja. Ja. Um, die cover is gemaakt door Jaap Biemans, zei ik al. Geen stijl die meldde dat hij ook in de jury zat, Max? Dat weet ik eigenlijk niet. Het zou me overigens niet zo verbazen. Het is natuurlijk een heel klein wereldje, de wereld van uh, de tijdschriftenmakers. Ja. Dus nog meer dan in de literaire wereld kom je gauw dezelfde mensen tegen. Dus ja, het is wel zo dat die af en toe in de jury zitten en af, af en toe meedingen naar een uh, prijs. Maar er zijn natuurlijk wel regels dat je niet in die deeljury zit die over dit onderwerp gaat. Het is een beetje uh, dynamo zaken achter dit, Alton? Nee, geen sprake van. Want ik geloof dat er genoeg uh, professionaliteit is, ook binnen de tijdschriften. De wereld om uh, die zaken uit elkaar te houden. Kijk, dat het een uh, uh, prijs is of dat het prijzen zijn... waarbij uh, mensen elkaar heftig op de schouders kloppen binnen een bepaald circuit... dat is natuurlijk helemaal waar... Uh, maar goed, binnen, binnen die markt hè, van de tijdschriften waar Max het net over had... is dat ook wel belangrijk. Je moet af en toe jezelf prijzen om de kwaliteit die je maakt. En dat gebeurt daar, volgens mij. Althans, jij hebt bij Revue gewerkt. Ja. Uh, daar komt ook uh, Jildal van der Bijl vandaan. Ja. Heeft samen met Linda de Mol uh, de prijs gekregen voor beste hoofdredacteur. Uh, uh, Mijn eerste reactie was er even een van irritatie, maar dat zie je wel vaker. Het is een beetje zoals de achterkant van het gelijk. De achterkant van kwaliteit is dat je denkt, god daar heb je ze weer. Dat had ik in ieder geval bij Linda de Mol. En ook een beetje bij Jilda van der Bijl, want die is al vaker in prijzen gevallen. Um, maar het blijft staan dat zij heel consistent en heel kwalitatief goed werk aflevert voortdurend. En het is natuurlijk aan de anderen om daar maar een keer uh, overheen te komen op eigen manier. Nou ja, Linda is het eerste blad in Nederland dat erin geslaagd is... een soort uh, merk te worden, een brand ja. te worden. En dat is wel de moderne manier van, uh, van media maken. Dat, het, ja. uh, dat je niet meer vastzit aan... wij zijn een uh, radiozender of we zijn een kwartaal uh, tijdschrift. Maar wij zijn een merk dat uh, iedereen gelijk herkent. En in Amerika was dat al langer met, uh, met de opvraag en de weet ik veel wat. Is VN en... nu weer een merk? Ik zeg ja voor Max. Ja? ja, duidelijk herkenbaar. Je weet waar het vandaan komt. Ook de invalshoeken zijn helder. Ik vind het kufferbeleid waar nu die prijs voor is uitgereikt ook vrij goed. Dus um, uh, daar hoeft hij het zelf niet te zeggen. Ik zeg ja. Goed. Maar ik ben er ook trots op. Heel goed, Max. Laten we het over de eurocrisis hebben. Het ja, laatste dat het nieuwe revue ook een prijs heeft gewonnen. Mag ik daar nog even heel kort iets over zeggen? Jazeker. Uh, dat is door een dame, Marije Veerman. Uh, die heeft een reportage gemaakt en die is in de prijs gevallen. Die is uh, jaren na de moord op Van Gogh weer teruggekeerd uh, binnen de extreme islamitische gemeenschap en voor uh, Nieuwe revue... ook een blad dat tegen de bierkaai vecht om in de woorden van Max te blijven. Is dit echt een verdiende prijs? We staan weer terug in de belangstellingen... dankzij die Zo Vlaamse grappen, grappenmakers uh, die de baling binnen ze komen vallen. Ja. Het radicale deel bedoel ik. Goed, de eurocrisis werd een latertje. Uh, met als uitkomst dat er een apart euroverdrag moet komen... met Groot-Brittannië als uh, bystander. Uh, Max, is dit toch een soort van Europa van twee snelheden? Nou, dramatischer, denk ik. Dit is het begin van uh, Engeland die zich terugtrekt uit de Europese Unie. Waarom denk je dat? Ja, omdat ze nu wel lid blijven van die grote Unie van 27. Maar eigenlijk alle belangrijke besluiten... gaan naar een soort kern-Europa van, van 17 uh, lidstaten, waaronder Nederland. En daar zitten de Engelsen niet meer bij. Althal? Oh, ja, vroeger... Uh, uh, ging de term splendid isolation nog wel eens rond voor dit soort acties, maar ik denk dat het dat dit inderdaad helemaal niet zo splendid is. Het is voor de, ja, ik denk dat het voor de EU niet goed is en voor Engeland ook niet. Uh, het is korte termijn uh, gedacht. Zij denken namelijk, wij blijven op die manier buiten de problemen... die uh, op de financiële markt uh, en met de euro uh, heersen. Maar op de lange termijn komen ze denk ik echt van de kou kermis. Uh, de Engelsen haarsen. zien het zelf anders. Het luisterde vanochtend vroeg naar Today bij BBC Radio 4. Is dat? En daar zeiden ze, we zijn net zo geïsoleerd als de passagier... die op het laatste moment de Titanic... Miste. En als enige overleefde. Dus zij zien het meer van ja. Europa uh, vaart op een ramp af en wij redden ons. Ja, maar de vraag is of de Britse economie... die heeft het een periode uh, beter gedaan dan de eurozone. Nu al een wat langere periode niet, slechter. Uh, de vraag is of ze dat economisch gaan overleven. En de Britse pers is er blijkbaar van overtuigd dat het allemaal wel goed komt. Nou, niet de Britse pers. Je moet in Engeland bij de pers altijd verschil maken... tussen de conservatieve kranten en de, en de Labour-kranten. Want dat is veel gepolariseerder dan bij ons. Dus uh, je ziet dat wat rechtse kranten, de Times, de Daily Telegraph... de Sun, die staan pal achter Cameron. Ja. Van uh, laat je vuist zien tegen die Europeanen op het continent. Terwijl de wat uh, links-liberale kranten, de uh, kranten, Guardian... schrijven vandaag wel degelijk van... kijk uit, uh, wij zijn ons aan het isoleren. De mooiste kop van de dag komt weer helaas bij de Vandaan. Helaas. Helemaal niet helaas. Daar zijn ze toch echt heel erg goed in. Max ja. Nix had hadden het, hadden het er al over. Who do you think EUR? are? Dus who do you think you are, maar dan de EU. Daar wordt toch heel snel en goed geschakeld als het om koppen maken gaat. Het is heel briljant. Ja, precies. De, de, de, de, de one-liner is weer briljant. Maar ja. de, de onderliggende betekenis is wat minder interessant, of minder uh, leuk. Nee. Uh, want zij uh, zeggen dus van, uh, nou, wat jij zei Max, Europa neemt de verkeerde afslag... en wij slimmeriken, wij gaan weer de goede kant op. Ja, ja. Zo, kijk, zij waren ontzettend bang dat er maatregelen zouden worden genomen... Uh, tegen de, de Engelse bankiers. Uh, Engeland uh, is veel meer dan de rest van Europa... helemaal afhankelijk geworden van de City of London. En dat is niet sinds er een conservatieve regering is. Dat was ook onder Gordon Brown en Tony Blair en New Labour al zo. En ze waren ontzettend bang dat er maatregelen zouden worden genomen... die de City of London voor de voeten liepen. En kennelijk vinden ze het, maar, het belang van die, die bankiers groter dan bij Europa. Maar, maar, maar is zelf het is toch moeilijk te begrijpen... Krijgen. want juist die Angostaxische uh, financiële bedrijfscultuur... die keiharde, ja. uh, op winstgerichte uh, bedrijfscultuur... Cultuur, die komt uit de Anglo-Saxische landen. En dus als Europa ergens uh, met een boze vinger naartoe zou moeten wijzen... is die kant op. Dat is ook gebeurd. Ik geloof dat er vannacht een enorme... nou, we zullen de details nog wel horen in de loop van de dag... maar een enorme schreeuwpartij tussen Cameron en Sarkozy uh, is geweest. En dat ging, uh, ging hierover. Van uh, jullie ja. met jullie bankmethode en jullie bonussen hebben ons vernield... en we, we pikken het niet meer versus. En ik laat me dat niet zeggen door jou, Sarkozy. Ik hoorde Rutte zeggen, Mark Rutte. Ik heb dit niet toegestaan, dat vond ik ook wel in geestigheid. Manu Frieden zich uitstekend op het podium door te zeggen dat hij dat geregeld had. Maar er waren wat zwaardere krachten, denk ik, in Maar het wat hij dat geschreeuw bedoel je? Hij heeft nee. toegestaan dat uh, Engeland... Uh, uh, beschermende maatregelen voor de Londense City erdoor zou krijgen. Dat heb ik niet toegestaan. Ja, Rutte maar... is hier trouwens totaal niet blij mee, hoor. Hij doet nu alsof het een geweldige top is geweest. Maar uh, hij, hij is een paar weken geleden nog naar Engeland geweest... met Cameron en Clek gesproken. En toen gezegd van, uh, we hebben er het grootste belang bij... dat we niet in een Europese gemeenschap met alleen maar Loes zoals Griekenland, terechtkomen. Maar juist uh, zij aan zij blijven met een land... dat het belang van de economische groei wel ziet, zoals Engeland. Dus Nederland is ook een beetje de verliezer van de top. Ja. Telegraaf had een mooi primeurtje vanmorgen... namelijk dat er uh, tot maximaal 10 miljard extra bezuinigd gaat worden. Ja. Ik uh, verbaasde me al over de grootte van 10... Uh, uh, ja. Uh, dat staat in een letter die ik eigenlijk nog nooit uh, in de grote zo gezien had. Dat uh, lijkt mij uh, eerlijk gezegd... Hoeveel punten hebben we uh, het hier over, Max? I nou, 60. Op 60. Op Jij bent uh, bladermangstierend. Maar bent wel al richting 80. Het lijkt mij ingestoken, maar dat is mijn eerste reflex. Ingestoken door de politiek, door de, ja, het kabinet? Nou ja, in ieder geval ingestoken door partijen die er belang bij hebben... om uh, uh, de urgentie van nog meer bezuinigingen goed op tafel te leggen. Uh, ik denk dat het... Uh, uh, het gaat nu over tien en als het straks over vijf gaat... dan denken ze allemaal, nou, dat is, dat is slechts de helft. Dus waarom niet? Um, wat er nog bij komt is dat uh, Rutte volgens mij nu ook vanuit de eurotop die net geweest is, kan uh, wijzen naar Europa. Dat is heel handig voor hem. Want hij zegt, we hebben strengere begrotingsregels afgesproken. Uh, dat betekent dat wij ook verder moeten bezuinigen. Die, die krijgen we vast volgende week nog eens uh, terug van nou, uh, Rutte. Max, denk je dat dit een proefballonnetje is? Ja, en daar wordt de Telegraaf vaak voor gebruikt. Uh, relaties tussen Haagse politici en, en voorlichters en de Telegraaf zijn echt... Uh, nou, daar mogen alle andere media stik jaloers op zijn. Met name bij dit kabinet of, of bij vorige kabinet? Nee, Nee, hoor. De P van de A vond ook uh, zijn balkenende. Ja, die vond ook wel. Telegraaf heel erg belangrijk. Je en krijgt... Vrij Nederland laten ze nooit gebruiken hiervoor? Vrij Nederland wordt daar niet zo gauw voor benaderd als de Telegraaf, denk ik. Maar, maar ook de, de Volkskrant en de NRC niet zo gauw. De, er, is, er is echt een hele directe link tussen, tussen zeg maar het torentje en de Telegraaf. En zeker inderdaad uh, sinds, sinds Rutte daar zit. Ja. Gisteren ging de VPO op zoek naar de nieuwe premier van dit land. Alexander Pechtold was een van de juryleden... maar hij had nog niet zo heel veel vertrouwen in de jonge kandidaten. Sami en Jair, wat me zo ongelooflijk tegenvalt... is het gemak waar jullie nu al met een pak aan doen... alsof 18 jaar, 80 jaar achter je ligt. Dit gaat over de sociale media. En jullie zijn eventjes in een paar minuten de overheidsrol aan het vergroten. Waar zijn de principes Jair. rond de vrijheden? Ja. Hebben jullie gekeken? Jazeker. Al was het maar omdat wij bij de VARA al jarenlang proberen, uh, bijvoorbeeld via op weg naar het Lagerhuis, uh, een connectie te maken tussen jongeren en wat? Ik vond dit ook een VARA programma. Ik begreep eerlijk gezegd ook niet waarom de VPRO dit maakte. Ah, de VPRO mag af en toe best uh, bij ons in de, de nee, vijfde Dit is Dat vind ik geen dit probleem. zou toch eigenlijk een VARA programma kunnen zijn? Zeker, maar wij doen het al jarenlang. En waarom was dit uh, we gaan het toch dit keer weer doen. Nou, jeetje, dan moet je in de heel verzoomse uh, omroeppolitiek uh, verdwaald worden. Ja, te gaan. We niet de informatieve programma's. En, uh, de nee, maar wij gaan op onze eigen manier daar wel mee door. Uh, ik vind dat de VPRO het overigens, om daar nog eens wat uh, over te zeggen, het uitstekend hebben gedaan. Uh, natuurlijk stonden zij, geloof ik, tussen de wereld draait door en torent C in. Maar ze haalden 400.000 kijkers en dat vind ik knap. Want het is een ontzettend moeilijk We Met plezier gekeken? Ja, maar ik vond het zozeer voor Sami... We gingen gelijk weddenschappen afsluiten thuis, mijn dochter en ik. En we wedden dat samen hier het zou worden. En uite uiteindelijk hebben ze helemaal de verkeerde gekozen, vind ik. De 19-jarige Menno Schellekens. Ja. Maar wat je ziet is toch dat het uh, blijft hangen heel vaak in uh, jonge mensen... die een stukje uit het NRC Handelsblad uit hun hoofd zitten op te dreunen. En dat is, dat is het moeilijke aan dit je. Hoe maak je het ook echt voor jongeren uh, aantrekkelijk? Ja, wat, wat, waar, waar selecteer je ook op? Ik vond ze allemaal zo glad als een aalverbaal. Ja. Uh, uh, heel behendig, ja. uh, maar ook een bepaald soort arrogantie uitstralen... waar ik ook niet jeuk van kreeg. Nou, vooral de winnaar. Die begon al gelijk te zeggen... met dat uh, medische behandelingen voor iedereen boven de tachtig gelijk moesten worden afgeschaft. Want daar hadden jongeren allemaal geen behoefte meer aan, aan al die bejaarden. Die echt een keiharde, asociale, ja. enge, enge jongen. en die, Dat wordt nog beloond ook door een jury van ja. André Rauwvoet... en de Bahad al-Bajrak vinden dat nog de beste kandidaat ook. Doodgiezelig. Goed. Nou ja, dat was dus gisteravond. Ja. Ik wil je hartelijk danken. Max van Wezel van Vrij Nederland en altan Erdogan van de Varen. Dank je. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Lunch. In de Nationale Nieuwsquiz van Lunch gaan we op zoek naar de nieuwscanner van deze week. En vandaag doen we dat met Jaap Jans uit Boksel. Welkom. Hallo. Als het je lukt om de nieuwscanner van de week te worden... en dat weten we aan het einde van deze twee rondes die we met je gaan spelen... dan win je 300 euro. Ja, ik weet het, ja. Als het niet zo is, dan krijg je nog altijd van ons een, twee prettige troostprijzen. Um, maar je, zult wel, uh, je moet wel aan de bakken. Ik weet het, het is 80 geloof ik. hè? 80 is de score. Dus dat is heel wat. Dat is heel wat. Goed, we leggen de lat graag ook. En ik okay. hoop van harte dat je lukt. We gaan gewoon beginnen. Um, ik ga jou in de eerste ronde een aantal vragen stellen. Um, en um, dat wordt jouw nieuwsfactor. En dat aantal goede antwoorden vermenigvuldigt met de tweede ronde. Veel succes. Dankjewel. Up is hard to do. De nationale nieuwsquiz. We're never going to join the euro Bindende beslussen We're never going to give up the sort of sovereignty that these countries are having to give up Bindende regelingen. In order to enter a fiscal union Das is unser Beitrag dazu, den euro sicher zu machen Angela Merkel heeft gewonnen ja, met zijn allen tot een nieuw plan -klo komen, dat lukte de Europese leiders vannacht niet. Wel komen de eurolanden met een eigen verdrag om meer begrotingsdiscipline af te dwingen. Mijn vraag is, hoeveel eurolanden gaan dit nieuwe verdrag afsluiten? 17. Ja, als je goed meegeluisterd hebt, dan kwam het straks voorbij. Daar heb je geluk mee. 17, precies. Er moet in maart klaar zijn, dit nieuwe verdrag. Andere EU-lidstaten kunnen zich later bij dit verdrag aansluiten. Premier Rutte gaat ervan uit dat ze dat allemaal gaan doen, behalve Groot-Brittannië en welk ander land? Hongarije. Ja, ook weer goed. Zeker. Dat is zo. De derde vraag. Mag best bijzonder heet dat Hongarije nu zo'n uh, grote mond heeft... want het land staat economisch al jaren heel slecht voor. In 2008 moest Hongarije zelfs een beroep doen... op een reddingspakket van 25 miljard euro. Dat pakket werd toen beschikbaar gesteld door de EU, de Wereldbank... en welke internationale financiële instantie? De IMF. Ja, Internationaal Monetair Fonds, precies. Ja, 16 miljard bracht het IMF in. De EU meer dan 8. In november van dit jaar deed de Hongarije overigens opnieuw een beroep op het IMF. Wel nou, wordt momenteel onderhandeld. Drie vragen, drie punten. Ik laat je een fragmentje horen. De vraag is, wie is hier aan het woord? Ik denk dat wij dat niet alleen zelf niet gezien hebben hier in Nederland. Uh, overigens niet alleen de Nederlandse bank, maar ook de Nederlandse overheid heeft, heeft het niet gezien. Dit is wereldwijd niet gezien. Nou, het ja. Dat is een hele herkenbare stem ook, ja, hè? En hij had het over de bank, dus... Uh... Ja, om al de twijfel eruit te slaan. Ja, Goed, precies. precies. Nou de oud-president van de Nederlandse Bank. Gisteren werd hij gehoord door de commissie De Wit. En dan ging in op het verwijt dat de Nederlandse Bank de crisis te laat zag aankomen... door te zeggen dat niemand die crisis zag aankomen. De vijfde vraag. Vandaag wordt de opvolger van Noudwelling gehoord door de commissie. De nieuwe president van de Nederlandse Bank dus. Mijn vraag aan jou is, wat is zijn naam? Knot. Weet je ook zijn voornaam nog? Nee, dat weet ik niet. Hij heet Knot, meneer Knot. Ja, Het allitereert leuk. Klaas Knot. Klaas Knot, ja. Nee. ja het is goed hoor. Vanaf uh, tien uur wordt hij gehoord. Goed, uh, dat betekent dat wij met vijf punten... dat je al behoorlijk bezig bent. Uh, dat is het maximum tot nu toe. Uh, je kunt nog vier punten maximaal verdienen. Je krijgt onderwerp, uh, hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? En zodra je het antwoord weet, dan wil ik een antwoord horen. 4. Ondanks dat mijn naam anders doet vermoeden, heten mijn oprichters Pieter en Peter. 3. Ik ben wel werknemers, maar niet de weg kwijt. 2. Probeer om te draaien. 1. Gisteren werd bekend dat ik 10% van het personeelsbestand schrap. SNS echt geen idee. Geen oh, idee. wat zonde, wat nee, zonde. Nee, ik heb echt geen idee. Echt niet. Wat zonde, wat zonde, wat zonde. Als ik het zeg, dan zeg je waarschijnlijk... Ah, Tom ja. Tom. Tom Tom ja. was het goede antwoord. Uh, mijn oprichters heetten Pieter uh, en Peter. Pieter van Geel is één van die twee. Ik ben uh, wel werknemers, maar niet de weg kwijt. Ja. Probeer om te draaien. Ja, zonde. Nou, goed. Desalniettemin, jouw nieuwsfactor is vijf. Uh, dat betekent uh, dat we zo verder gaan met uh, de tweede ronde. Oké. Okay. Ik ben het eens met de stelling.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 Zijn die extra bezuinigingen nodig of moet de economie juist worden gestimuleerd en zijn verdere bezuinigingen dan uit den boze? De stelling waarop u kunt reageren is: extra ingrepen zijn hard nodig om de crisis te bestrijden. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800 1101 0800 1101. Of u kunt stemmen op de website www.standpunt.nl of twitteren: hashtag Stamp. .nl. Om half twee te gast in stand.nl. Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer... praat mee over de stelling extra ingrepen zijn hard nodig om de crisis te bestrijden. Ja, Jansen, we hebben een nieuwsfactor vastgesteld op vijf. Dat betekent dat jij uh, 17 vragen goed moet veel, hebben he? dat is heel veel. in 90 seconden. Dat is uh, behoorlijk veel. Nou, zullen we het maar gewoon gaan proberen? Lijkt me wel. Heb je er goed, een beetje vertrouwen in dat het lukt? We gaan ervoor, tuurlijk. Goed, dat soort optimisme horen we graag. We gaan beginnen. 90 seconden heb je de tijd. De nationale nieuwsquiz. Iran heeft een onbebant spionagevliegtuigje van welk land neergeschoten? De Verenigde Staten. Is goed. Wie is door het kabinet voorgedragen voor een positie... bij de internationale arbeidsorganisatie ILO? Melkert. Is goed. De PAUS brengt volgend jaar een bezoek aan welk communistisch land? Rusland. Cuba. Hoe heet de republikeinse kandidaat? Die heeft gezegd dat de VS in oorlog is met Iran. Rick Perry. Rick Perry is goed. Welk oud-kamerlid wordt binnen het CDA genoemd als opvolger van minister Donner? Uh, Spies. Is goed. In welk Europees land hebben journalisten en CIA een CIA-gevangenis ontdekt? Uh, Roemenië. Is goed. De ECB heeft de rente verlaagd naar hoeveel procent? 1 procent. Is goed. Het UWV heeft fraude gemeld bij een jobcoachbureau in welke stad? Amsterdam. Rotterdam. Wie kon door een griepje gisteren zijn dagelijkse tv-programma niet presenteren? Uh, Matthijs van Nieuwkerk. Is goed, de Amerikanen moeten de cel in voor het beledigen van de koning van welk land? Uh, Thailand. Is goed, in Pakistan zijn aanvallen uitgevoerd op olietankwagens van welke organisatie? De UNHCR. De NAVO, fout. De uitslag van de presidentsverkiezingen in welk Afrikaans land is gisteren uit, is opnieuw uitgesteld? Uh, Congo. Is goed, het recept van welk drankje is verhuisd naar een museum? Weet ik niet. Coca-Cola. Het CDA wil dat minister Edith Schippers... wat voor ambassadeur aanstelt. Weet ik ook niet. ambassadeur. Premier Poetin geeft welk land de schuld van de Russische protesten? Amerika. Is goed. Welke organisatie roept scholieren op om te gaan staken... tegen de 140-uren-norm? De... lax. Ja. Ja. Nou, wat denk je? Yes or no? Nee, net niet gehaald. Net niet gehaald. Ja, het, het, je, hebt, je hebt het heel goed gedaan, maar je, bent, je had de elf goed... Dus het is toch nog wel zes verwijderd van, uh, ja, van de 17 die je nodig had. Betekent dat jouw totale score uitgekomen is op uh, 55? Het was leuk om mee te doen. Ja, nou ja, het is, het, is, het is keurig toch? Het is een hartstikke mooie score. Nee, het is een goede score. Het is die, uh, die zeg maar, die vier, die, vier die ging helemaal mis. Ja, jammer. Ja. Ja. ja, nou goed, misschien dat het nog een tijdje door je hoofd speelt. Uh, nee, dat je dat had kunnen Meedoen weten. is leuker als uh, winnen misschien. Nou, ik, ik vond het in ieder geval heel leuk dat je er was. Jij uh, krijgt twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience op het Mediapark hier. Uh, en je krijgt onze exclusieve lunchradio. Dank nou, je wel. We hebben de, de, dus hiermee ook een weekwinnaar: dat is uh, Jeroen Ten Bokum. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. Uit Lelystad. Uh, ja, je hebt, ja, ja, met ja, ja, ja. jouw 80 punten heb je het, uh, heb je het gedaan, man. Ja, goed hè. Ja, wel spannend hoor, moet ik zeggen. Het, uh, ja. Met zweet uh, in de handen voor de radio gezeten. Met. Ja, je hebt er twee dagen moeten leiden. Woensdag uh, heb ja. jij deze score, de, de toch al hoge score van dinsdag, heb overtroffen. Ja. Uh, twee dagen inderdaad met zweet in de handen? Ja, nou ja, ja sorry voor die mevrouw van gisteren, maar dat viel eerlijk gezegd nog wel mee. Maar uh, vandaag was het echt uh, klotseer ja. <laughs> Vooral in het eerste deel. ja. Maar ja, zeker, ja, ja. Toen dacht je even, dit gaat mis. Ja, hij dat 5 vijf uit vijf. Ik denk, oeh, ja, de, oe, dat is wel lastig, ja. Ja, hij had Het begon met de maximale score, dus het had heel lelijk uit kunnen pakken voor jou. Maar goed, ja. zo gaan die dingen. Uh, dan hadden we weer een andere winnaar gehad. Dat is ook leuk. Ja. Betekent ja. dat jij links of rechts om 300 euro hebt gewonnen. Um, ja. Uh, <laughs> ja. ja. Heb je ze al uitgegeven of uh, kan je ermee wachten? Nou, ik heb met mijn zoontje overlegd en uh, 50 euro gaat naar zijn spaarrekening, 50 euro naar een goed doel en de rest gaan we gewoon lekker voor onszelf uh, wat leuks voor doen. Een aantal hey. leuke dingen voor doen. Heb je toch op je donder gehad omdat jouw zoontje niet naar school ging? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, want uh, nee, ik had het natuurlijk verkocht als uh, we gaan naar een museum en dat is educatief en hij komt in een studio, dus... Daar steekt hij wat van op. Nee, nee, nee. dat is allemaal netjes, uh, netjes aangevraagd. en uh, Geen enkel probleem. Goed zo. Nou, hij vond het waarschijnlijk ja. fantastisch om erbij te zijn. wij vonden het leuk dat jij hier was. Ja. Uh, dankjewel. dankjewel. Veel plezier met, met, ja. uh, met uh, de 300 euro. En uh, nogmaals dank dankjewel. dat je meedeed. Oké, okay, graag gedaan en bedankt. Dag, we zijn straks weer terug met, uh, met lunch. Dan gaan we het onder andere hebben over de vrijheid van het internet. In het eerste deel. En uh, na half twee zijn we terug uh, met stand.nl. Dat allemaal op deze zender Radio 1 na het uitgebreide NOS-journaal.